Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de gelekte documenten over ruim 1700 IS-strijders... staan de namen van twee Nederlanders. Het gaat om de bekende Syriëgangers Ashraf uit Amsterdam... en Reda uit Leiden. Het blijkt het document die een Syrische oppositiewebsite aan de NOS heeft gegeven. Deze week werd bekend dat Duitse en Britse media... honderden documenten met gegevens van IS-strijders in bezit hebben.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 De deal tussen de EU en Turkije gaat niet op voor vluchtelingen die nu al in Europa zijn. Dat zegt de Turkse minister van EU-zaken. Turkije wil alleen vluchtelingen terugnemen die in Griekenland aankomen nadat de deal is ondertekend. Dat betekent dat er voorlopig geen oplossing is voor de duizenden vluchtelingen die nu nog ergens op de Balkanroute vastzitten. De toekomst van Fortuna Sittard blijft onzeker. Vorige week bepaalde de KNVB dat de club uit de Jubilair League het seizoen mag afmaken. Maar het is de vraag of dat nog wel kan. Fortuna Sittard komt nog steeds met grote financiële problemen. Volgens crisismanager van der Kraan is er minimaal 9 ton nodig om Fortuna draaiende te houden. Het weer vanavond blijft het droog en vanuit het noordoosten neemt de lage bewolking toe. Het komt af naar 2 graden aan zee tot iets onder het vriespunt in het zuidoosten.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 Maar dat doe ik nu even niet, want ik ga vanaf kwart over zeven mijn mix uh, draaien. Wat ik thuis zelf in elkaar heb gezet. Dus uh, nou ja, dat horen jullie dan rond kwart over zeven. Maar eerst natuurlijk heel veel lekkere muziek. Hier is Electric Elephants. Het kwart over zes, tijd voor de top 5 games. Dan beginnen we op nummer 5, op nummer 5 staat FIFA 16. Op nummer 4 Project Cars. Op nummer 3 Call of Duty Black Ops 3. Het spannende muziekje is er weer, oh wat heb ik die gemist. Op nummer 2 staat Far Cry Primal. Nummer 1. Wat staat er op nummer 1? The Division staat op nummer 1. Wij gaan weer verder muziek met de muziek. Hier is I Need Your Love van uh, Shaggy. We had diamonds, taking shape. We had diamonds, taking shape. ...met Adventure of a Lifetime. Ik ga een liedje draaien speciaal voor mijn vader. En dat is Be The One. Van Dua Lipa. Zelf vind ik het ook een uh, lekker nummer. Maar eerst draai ik hem speciaal dus voor mijn vader. Here's Peter one. I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Jore Cousus met Teach Me How To Dance With You. Het is inmiddels half zeven. Tijd voor Dier van de Week.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 Een gezin daarentegen met oudere kinderen zou wellicht wel een optie zijn. Het is erg belangrijk dat hij naast veel liefde ook zeer duidelijke leiding krijgt. Apache gedraagt zich in het asiel verbeeldig. Hij loopt netjes aan de, uh, uh, wow, aan de riem en is zindelijk. Hij gaat makkelijk mee in de auto en laat zich ook zeer gemakkelijk behandelen bij de dierenarts. Een echte topper die nu echt wel toe is aan een eigen mand... Apache heeft atrozen in zijn schouders en krijgt hier op dit moment een voedingssupplement voor. Dit zal waarschijnlijk leven lang zijn en brengt dus wel wat extra kosten met zich mee. Uh, bent u nou geïnteresseerd in Apache? Ga dan even naar thuis Kennemerland Keesumstraat 5, in Zandvoort. De telefoonnummer is 023 571 3888, 023 571 3888. Wij gaan weer verder met de muziek. Hier is Desire van Years en Years. I just made it through. I just made it through. Let myself go. Let myself Let I just made it I just made it through. When it comes to. House every weekend. Ik ga nu een nummer, nieuw nummer draaien van Bakermat. Die is twee weken geleden uitgekomen. En dat is Games Continued. Dus van Bakermat, die twee weken geleden dus is uitgekomen. Zelf vind ik persoonlijk een Echt een lekker nummer. Luister er zelf maar even naar. Got the can, I've got Let me show, show, show. And I'm a ik I'm from the street. All the gat in my zak must be Zegt die barman, Alaka DJ, vandaag will I get a passade dance. Zegt Edson, Alaka, Alaka, Alaka, Alaka, Alaka, Alaka, Alaka. Alaka. Alaka. Alaka. Hey. Alaka. Alaka. La, frash, I'm a ho, a Get to the alley, frash, douche dance, al danada. I'm up, ho, I'm a ho, Panama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 Blijf toch ook wel een lekker nummer? Het is tijd voor het weer. Vrijdag is het prima weer met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordoostenwind... stijgt de temperatuur naar zo'n 9 graden. Zaterdag schijnt de zon volop en is het wederom droog. De wind wijdt zwak tot hooguit matig uit het oosten tot noordoosten... en de temperatuur stijgt naar een graad of 9. Zondag blijft het ook droog met een flinke zonnige periode. De wind wijdt zwak uit richtingen tussen zuidoost... En Noordoost en de temperatuur zegt naar waarde omstreeks de 10 graden. We gaan nu verder met Heading Up Eye van Armin van Buren samen met Kensington. Hi, van Armin van Buuren samen met Kensington. Wij gaan nu heim voor de weekend draaien van Goldplay. Ik draai even muziek tot aan het nieuws. En dan straks, um, na het nieuws ben ik weer terug. Je kan natuurlijk altijd verzoekplaatjes aanvragen. En rond kwart over zeven... Dan ga ik mijn eigen DJ-set draaien. Wat ik thuis al zelf heb opgenomen. Maar um, wil je dat nou graag um, horen? Blijf dan natuurlijk luisteren. En... Gelijk even onze Facebookpagina, CFM Jong Zandvoort. Maar eerst hem voor de weekend van Goldplay. plaatje binnengekregen, maar ik denk dat ik dat net niet ga halen, dit uur nog. Dus dat wordt na het nieuws. Ik ga nog één nummertje draaien, of nou ja, meer een half nummertje. En uh, daarna ben ik terug met de tweede uur van CFM Jongs Zandvoort.